Met Alain Altena. Goedenavond. Ja21-leider Joost Eertmans is teleurgesteld dat zijn partij niet mag aansluiten bij D66, CDA en VVD. Hij noemt het een gemiste kans. D66, CDA en VVD willen samen een minderheidskabinet vormen. En daar is CDA-leider Bontebal positief over. Voor ons is het een politieke realiteit dat D66 in combinatie met Ja21 niet ziet zitten. De VVD ziet de combinatie met GroenLinks PvdA niet zitten. Tegelijkertijd hebben wij zelf ook wel echt het vertrouwen dat de minderheidscoalitie ook kan werken. De komende tijd gaan de drie partijen verder praten over een nieuw kabinet. Eind deze maand is de deadline voor de gesprekken. De twee jongens die zijn opgepakt voor de dood van een 60-jarige man in Schiedam... blijven dit weekend in de cel. Afgelopen maandag werd de man waarschijnlijk dodelijk mishandeld... na een ruzie over het gooien van sneeuwballen. De opgepakte jongens zijn 16 en 17 jaar. De Verenigde Staten nemen opnieuw een olietanker in beslag... vlakbij Venezuela. Het schip staat op de Amerikaanse sanctielijst... en zou volgens de Amerikanen Venezolaanse olie proberen te verkopen. Het is niet de eerste keer dat ze een schip in beslag nemen. Dat gebeurde al vier keer eerder. En het CBR heeft deze week 8600 rij-examens geannuleerd. Komt allemaal door het winterweer. Vooral de sneeuw zorgt er voor grote problemen. Al deze examens worden op korte termijn en met voorrang opnieuw ingepland. Dat kan al binnen enkele weken. Erover gesproken het weer van Weerplaza. Op steeds meer plekken gaat het sneeuwen. Het koelt af naar 0 tot min 4 graden. Dit weekend behoorlijk koud. Overdag vriest het en s'nachts kan het lokaal min 15 worden. Oh. Min 15? Maar gevoelstemperatuur? Nee. <laughs> Gewoon echt. Wat de heli. Ja, en dan moeten we nog s'nachts met die hond eruit. S'avonds laat voor een plasje. Koud. Ja, dat is niet best. Flits Meistermeld viel op daar 7. Bremen regent. broek. Dat is zelfs Siberië, tikt dat niet ja. aan. Er staat bij Heilige Lee op de A7, 9 kilometer file, vertraging is een kleine 10 minuten. A58, Breda richting Tilburg, bij Tilburg Centrum West. Daar is een spoedreparatie bezig, 7 kilometer en een half uur. En op de A67, Venlo naar Eindhoven, bij Geldrop, 5 kilometer en min 25. Maar het enige voordeel van dat koude weer? Er wordt niet geflitst. Oh, we mogen weer. Warm of koud, er is altijd een foute uurtje. Lekker hoor, los met Guus Meeuwers. Het foute uur. Woo! Foute uur. Cue Music. Moet je voor een echter, wees zeer goed voorbereid. Hou het hoofd maar boven water in deze turbulente tijd. Straks gaat het gebeuren, het is eenzaam dan nooit meer. De hemel breekt ons open en dan gaat het hier te keer. Het onderwelle bliksemen, de regen met de dus spieren, het wordt te dus spompen. we zuipen als de enige manier. Om de juiste koers te varen met de winter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 Bom. Geniet met volle teuren, de drukte dag wil je kan. Het onder en het en het regen met de spieren op de stompen op verzuipen de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug.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 Donderdag en het bliksem. Jij ook partij of niet? Pataai kai? Op je muziek. Kip? Lekker. <laughs> wat wil jij, Tom? Wat ga je bestellen, vriend? Uh, lekker thais. Oh, lekker. Ja, want uh, dit, ja, het is natuurlijk sneeuwrug dus uh, heel veel plekken leveren niet. Maar de thai, die rijdt altijd. Ja, die woks zich er gewoon doorheen. Ah, hoor. Ja, wat een helder Wat dat, wil hè? je? Wil je rund of kip? Kippetje, lekker. Ja, en een kanaal. Doe maar lekker met een knoflooksausie. Lekker, lekker stinkt. Kno dat hebben ze bij, toch? Bij Thijs. Hebben ze toch altijd? Bij die... Thijs. Nee, niet zo'n pot. Maar... maar Hier hoor je iemand uit kampen voor het eerst een keer bestellen. Die, je hebt toch gevonden zo'n wok knoflooksausie ook? Zo'n oester knoflooksausje of zo? Ja, maar dat is niet een knoflooksaus. Goed, uh, wat fijn. Het weekend is begonnen. Ja. Uh, je kan lekker stemmen op allerlei foute hits. Altijd het leukste uurtje van de dag, het foute uur. Uh, wat voor battles staan allemaal klaar, Tom? Uh, nou, ik heb uh, Hey erbij gepakt van Milk and Sugar. En uh, daar tegenover Alexander Stan, Mr. Sexo Beat. Oh, dus leuk. daar kun je zo direct op stemmen in de Q-app. En als je dan toch in die app zit... leuk om van je te horen wat je deze vrijdagavond allemaal meemaakt. Waar zit je? Ben je helemaal ingesneeuwd? Of uh, zit je misschien wel in het buitenland, in het zonnetje? Kan ook. Kan natuurlijk ook, inderdaad. Ja, kom maar bij. Uh, we lezen alles. Oeh, oh. Even een klein hikje. En dan moet die thai nog komen. Nou. <laughs> hey, je maar dat dan snel maar. bestellen, want straks zijn uh, al die bezorgers. Ja toch? joh, kies wat voor me. Hebben ze ook mini-loempia's? Ja, dat hebben ze wel. Ja. Lekker, doe er maar bij. Oké. Okay. Kunnen ze het ook zonder koriander doen? Ja, dat kan. Het foute uur. Tenminste, ik hoop dat ze het lezen. Ik heb het erbij gezet. Oh, fijn. Maar dat is niet lekker, over nee, de taai. Nee, nou, laten we hopen dat hij zonder kleerscheuren hier aankomt. Dat hij gewoon rustig op zijn fietsje deze kant op gaat. Ja, even een goede fooi. Ja. Fijn, het is besteld dus. Het is zeker besteld. Super. Nou, dan kunnen we lekker in de queue-app gaan bladeren. Want er zijn een hoop gezellige mensen die, die de radio aan hebben. Ja, dat klopt. Esther bijvoorbeeld die zegt uh, klaar aan het maken voor het personeelsfeest. Ook. Wesley zegt hier, goedenavond avond Bram, ik ben nog even aan het doorpakken op kantoor... ...maar dat gaat voorspoedig met het foutuur. Goed weekend. Uh, Greta zegt, uh, nou hier staat de eigenmaakte ertensoep op hem menu. Groetjes uit Bretagne, waar de sneeuw inmiddels verdwenen is en de storm weer rustig is. En we gaan lekker naar jullie luisteren. Dit is uh, Florian. Nou, ik ben onderweg naar huis. We hebben uh, een paar dagen op de vrachtwagen gezeten. Maar uh, de vijf keer was het trokken met een tractor. Dus het ging goed. <lacht> <lacht> maar ja, nou lekker weekend. Zo. Jojo, werkt ze. Goed voor Goede uitzending. Zo, die zou wel toe zijn aan het weekend. Nou, dat snap ja, snap ik inderdaad. Even kijken. Joey zegt nu inpakken naar naar vroeg slapen. Vannacht gaan we op wintersport. Uh, Sven die is onderweg naar de vrijdagavondwedstrijd van de Korfbal. Even kijken, uh, René zegt uh, luisterend vanuit de vrachtwagen... onderweg naar de zaaktijd voor een weekend. Nou, en het weekend start inderdaad lekker met het foutuur. We hebben zo direct Daddy Yankee met Gasolina of Econ met Right Now. Oh, Ik zie nog een bericht. Had je Lisette ook voorgelezen uit Nieuw-Zeeland? Volgens mij niet, toch? We luisteren mee vanuit Nieuw-Zeeland. Zo. Zes uur s ochtends hier, opstarten om weer verder te trekken. Nou... Wat fantastisch. Stuur ook even wat foto's in die Q&A. Nou, maar dat is een vet land. Ja, ik ben Zo. er nooit geweest. Maar Zwager, die, die heeft daar een tijdje gebivakkeerd. Een paar maanden. Nou, als je daar die foto's en video's ah, van zag. Het kan eigenlijk niet beter. En ook geen giftige beesten, he, daar. Echt gek. In Australië de meeste. En in Nieuw-Zeeland niks. Leuk dus, feitje. Ja. Dus uh, zet hem aan uh, bovenaan je bucketlist. Fout hier op je muziek. The Spice Girls. Stop. Stop. Kapper. You just walk in. In de Q-Music app of QMusic.nl Daddy Yankee, Gasolina. Over een paar minuten gaan we verder met het fout en je mag nu in de Q-music app stemmen op... Abba. Ja, ja, dat is optie 1. En optie 2 is van de Pointer Sisters. Oh. Leuk, leuk. De meeste stemmen gelden, laat jouw favoriet achter in de Q-app. Start je zaterdagavond met Chris Cross Amsterdam. Jordi, Sander en Yuki.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 Nu met 30% nieuwjaarskorting. Op nu je vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op Sunweb.nl. Is het Nu 30% korting op alle 400 thuisstudies. Nu bij Plus Euroweken. Met deze week heel veel aanbiedingen voor 1 euro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 Ik wil, van mijn auto af.nl Wat is er? Flitsmeister. Die pakken we erbij, hè, want het is verkocht. Uh, viel op de A58 Breda Tilburg bij Tilburg Centrum West. Twee kilometer, 10 minuten vertraging. Er zijn gelukkig geen flitsers. Music, Tom en Bram. Door met het foutuur. Ja, altijd Alba. Hier is Waterloo. You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 You. Het Foute Uur. Ja, heb je hardcore, dat moet er altijd bij, hè? Ik zat vanochtend naar uh, Menno te luisteren met het Foute Uur. En die begon om tien uur met DJ Paul Love You More. Ach, Zo, alsjeblieft. Kijk. Het Foute Uur is begonnen. Hopesakee. Lekker is dat. Heerlijk. Ondertussen kijk ik met een oog of onze patai, onze tai, oh, ja. uh, geleverd wordt. Ja, het, het is natuurlijk een beetje aan het sneeuwen, een beetje aan het stormen hier. Ik, uh. ik heb er een hard hoofd in, uh, Tom. Het oh, jee. niet op. Wat zegt de app? Ja, ja nog niks. Dat het bereid wordt. Ik denk ook dat ze geen bezorgers gaan vinden, dus... Ik weet niet, heb jij een beetje vet reserve? Nou, dat sowieso. <laughs> ja, ik denk dat we het uh, lekker op, uh, op een kopje thee moeten gaan doen. Ja, we moeten hier nog even de redactie op struinen, of er nog iets ligt. Een paar krummels van ja. de ochtendshow. Nou, inderdaad, een broodje pindakaas van Matty. Ja. Nee, dat doet hij niet. Hij doet altijd zo'n eiwitrepen. Oh, nee, uh, dat moet ik ook niet hebben. Zo'n vieze kwark. Oh, dat heeft hij volgens mij wel altijd hier in de koelkast liggen, naast, uh, naast de studio hier. Ah, Daar dan liggen altijd van die vieze eiwitrepen. Dat is ja. de allerlaatste optie. Ja. <laughs> Goed, laten we ook even kijken wat er binnenkomt in de Q-app. Altijd leuk. Even. Kijken. Ik zag een berichtje helemaal uit Texas komen. Trouwens. Echt waar? Marie-Louise, luister mee vanuit Houston. Bijna half twaalf in de ochtend. Uh, nou, inmiddels tien uh, over half twaalf. En 25 graden. Heerlijk om al het geklaag over de sneeuw aan te horen. Oh, nou, nou dat zal ik, ik inderdaad nog eens even een klacht erin gooien. Het is nu een soort van. Uh, tenminste, was vanmiddag bij ons in kamp. was het een soort. Een soort slushpuppy is het geworden waar je doorheen loopt. Ja. Maar ja, die honden van ons, die moeten toch naar buiten, hè? Ja, zeker. Goh. Wat een ellende. Ja, ik heb ook al uh, drie keer per ongeluk in een plas gestaan die ik niet zag. Ja. Want dan is het van dat bijna zwarte smeltsneeuw. Ja, en dan nat vlof, tot aan je enkels. Dan ga je. Ja. Goed, wat komt er nog meer binnen? Ik zie uh, Eliane, die zegt uh, net mijn oude auto op laten halen door de sloop. Straks met de beentjes omhoog schaatsen kijken. Nou, Suzanne zegt dankjewel voor het liedje. Je hebt een zware dag. Dus dit is weer even een nummer om vrolijk en blij te worden. Nou, sterkte daar, Suzanne. En voor Marie-Louise in Texas. Speciaal voor haar nog even dit berichtje van Stephanie. Die stuurt een foto vanuit Duitsland. Die zit vast met de vrachtwagen in de sneeuw. Ach, ja, nou ja, goed. Zo, ja. zo heeft ieder zijn leed vandaag. Wij geen taai. De ander met de vrachtwagen vast. Maar gelukkig is er de muziek van het foutuur. Wat dacht je van Donny en René Vroger? Laatste dag, grap.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 kan ik zeggen dat ik heb geleefd het is altijd de feest waar ik ben geweest ik ben continu op een paper chase René plankt die Mary door de week She hey, wil je wil niet weten wat hij in het weekend raced Smokkelspannen aanblazen, vliegt naar de regenboog in Marianne weet rijdt de hut, wel eens een boog gepakt zes maanden op vakantie, kom terug, bruin gepakt Duiken in mijn zwembad en ik schenk wat René, proost op het leven, gap ik heb die bond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 I want purple. Op je music. Chill house rock, hoor je net. Ja, en zo direct uh, wordt het bombastic van Shaggy. Oh, dat is ook wel leuk, ja? ja. Toch? Zeker. Uh, als het goed is, hebben wij iemand aan de lijn uh, die stuurde een berichtje. En daar willen we gewoon even meer van weten. Dat is Joyce. Hallo Joyce. Hoi, Bram. Goedenavond. Hoi. Hey, ja, kijk, uh, hier uh, is het allemaal kommer en kwel. Uh, sneeuw. Het wordt uh, misschien wel 15 graden hier uh, lokaal in Nederland. Onder nul, hè? onder nul, sorry, ja. ja, min 15 graden, moet ik zeggen. Uh, maar bij jou kan het allemaal nog veel kouder? Ja, wij zitten momenteel in min 41. <hijen> maar waar oh. zit je dan? Wij zitten in Fins-Lapland. Hé, hey, wat vet. Min 41. Ja. Eh, hoe, ja. hoe voelt dat aan? Ja, dat is echt bizar. Wij, wij hebben zeg maar een beetje de full experience op dit moment. Want we zitten echt wel, zelfs de locals, die vinden het te koud om, om eigenlijk naar buiten te gaan. Oh. Dus uh, het is echt uh, bizar, want Zo. volgende week wordt het weer min vijf. Dus, en uh, uh, wat, wat doe je daar met wie ben je? Gewoon lekker vakantie? Nee, ja, wij zijn op onze honeymoon, ik en mijn man. oh prachtig oh. zeg. En met het, met het ja. noorderlicht, heb je die al gezien? Ja, ja, ja, ja, die hebben we gevangen. Dat was echt uniek. Oh, dat was echt zeg. heel bijzonder. Oh. Nou, en gefeliciteerd dan nog. Hè? Ja, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Heel erg leuk. Ja, maar ja. wat fantastisch. Dus ook honden, alles, alles, pak je ja. mee. Ja, wij hebben het hele pakket. Ach, wat ongelooflijk. Maar ook bizar, je zei nou dat het volgende week weer min 5 werd. Ja, dat ja, oh, is een Het is Zo, een ja. van de andere een op de graden erbij 35 graden erbij op. Ja, echt is ja, wel echt, uh, echt bizar. En hoe lang zitten jullie daar nog? Uh, wij vliegen zondag hopelijk weer terug naar Nederland... als alle, alle vluchten op Schiphol weer uh, ja. door gaan krijgen. En wat is dan voor morgen nog de planning? Morgen gaan we nog naar de rendierenfarm. Dus daar uh, hopelijk uh, zit de temperatuur een beetje mee. En uh, mogen we die beesten zien. Dan kunnen we ook een ritje met ze maken. Ja, niet ah, op ze, maar uh, nee. voor op de slee. Heel <laughs> erg leuk, heel erg leuk, Joyce. Trouwens ja. ook grappig, hè. Dat je dan uh, vanuit Vins-Lapland vliegt. Met min 41 graden. En dat je dan zorgen maakt. Omhoed of, ja. of Schiphol. Ja, of door, ja, ja. Het gaat. Ja, bizar, ja, hè? ja, dat is wel een verschilletje. Ja, maar ja, daar zijn ze het gewend, hè? Daar zijn ze Bijna het zeker. gewend. En hebben ze vast ook wat ja. minder vluchten. Uh, maar wat... Alles, alles, alles functioneert hier, rijdt hier, doet, doet gewoon met min 41. En uh, in Nederland is het min 10 en min 5. En alles ligt paniek. op zijn gat. Ja ja. Paniek. ja, ja, Nou, Joyce, geniet er nog even van. Duik lekker de sauna in, zou ik zeggen. En uh, ja. leuk dat je luistert ja, zeker doen. Zelfs op je honeymoon. Zeker, altijd. Doei Joyce, goedjes daar. Liefst aan de liefde van je leven. Ja, doei. Doe, doei, doei. doei. Hoe is het met de Thai? Ja, die is er natuurlijk nog niet. Ja, die gaat echt niet fietsen hoor. Nee. Ik denk sterker nog, met min 41 in Vins Lapland. Ja. Dan fietsen ze gewoon. Dan fietsen ze gewoon. Mr. Bombastic. We are just a bombastic romantic fantastical love. Mr. Lover Lover mm. no, Mr. Lover Lover <laughs> Girl Mr. Lover Lover mm. no, Mr. Lover Lover <laughs> She call me Mr. Bombastic, Tell me fantastic Touch me not nah, me but she says oh, Mr. Ro Romantic Tell me fantastic Touch me not nah, me but she says oh, Mr. Ro Smooth Just like a silk, saff and cuddly hug me up like a quilt I'm a lyrical lover, now take me thinner filled with my sexual physique You know me well built, do me, yo my, well well, can't you tell I'm just like a turtle crawling out of shell. Can you captivate my body, put me under a spell With your couscous perfume, I love your sweet smell You're the young, the young girl Who can ring my bell and I can take rejection So you tell me go to well, and boomba bust fantastic. touch me on my says uh, Mr. Roll. Call fantastic. She touch me on my says uh, Mr. Boom Boom Boom Boom Boom fantastic. touch me on my back. She call Mr. Roll. Call me fantastic. touch me on my back. She says uh, Mr. Boom. To an island of the sweet cold breeze You don't feel like dry Well baby hand me the keys And I will take you to a place And set your mind at ease Don't you to my foot bottom <laughs> Baby please <laughs> Don't you play with my nose Cause I'm a hatching -um sneeze Well are you are the bun And a, me are the cheese And if I'm me at the rice Baby love you the peas I'm bombastic Helly fantastic Touch me on my box She says I'm Mr. Roe oh, oh Monty tell me fantastic She says I'm uh, Mr. Boom Boom Boom Bastic, mm -hmm. send fantastic, touch me on me back. She says I'm uh, Mr. Ro Oh. Romantic, fantastic, touch me on me back. She says I'm uh, Mr. Boom Boom. I say give me your lovin', girl, your lovin' well good. I want your lovin', can't be it like you should. I give you lovin', girl, your lovin' well good. I want your lovin'.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 My box she says, uh, Mr. Boom. Mm -hmm. Busty. Tell me fantastic. Touch me on the box. She says a uh, Mr. Ro. Boom. Boom. Tell me fantastic. Touch me on box. She says uh, Mr. Boom. Busty. Why? Yeah. Admiration it a lit me from the start. With some physical attraction, girl you know to feel the spark. Oh, come on a few words, now I go tell you no sweetheart. Now I go laugh la laugh a laugh a laugh on -la that chat, pure heart. I'll get straight to the point, like a arrow arrow dart. Come lay down now, me young get some bubble bath. Only sound you will hear is the beating of my heart, and we will mm mm. And have some sweet pillow talk and bombastic. bastic and be fantastic. Touch <But, laughs> me on me back, she says, I'm uh, Mr. Cool. <laughs> This is a foul time, Q Music. Au-dessus des vieux volcans, glisse des ailes sous le tapis du vent. Voyage, voyage, éternellement. De nuages au marécage, devant d'Espagnol puis d'Équateur. Zullen we gaan was de laatste. <laughs> dit was hem dan. In het foutuur. Hey, toch moet ik altijd denken aan, bij dit nummer aan B&B uh, aan Vol Liefde. Aan Menno. Menno. Ja, dat heb ik allemaal niet gezien. Dus Seizoen moet 1 je, uh, moet je hem even bijpraten. Seizoen 1 van B&B Vol Liefde. En toen ging hij uh, runnen, Want uh, hij was lekker in zijn eentje door een Frans dorpje aan het lopen. En toen wilde hij even laten zien aan de camera. Weet je wat? Ik heb zin om te free runnen. Toen ging hij freerunnen. runnen. <laughs> etter dan dit liedje eronder gezet. Oh, maar dan heb jij toch een keer een parodie op gemaakt. Een parodie opgemaakt. op gemaakt. Uh, Tiktok toen of Toen ging nou? hij finaal op zijn bek. Oh. Of ja, hij gleed uit tegen de muur aan waar hij eigenlijk overheen wilde springen. Oh. En dat alles ja. op Kate Ryan voor juist voor jou. Ja, ja. En je ziet hem toch iedere keer weer gaan als je dit nummer hoort. Nou, ik ga het nog even opzoeken. Het nieuws van 7 uur komt eraan alleen. Goedenavond. Ja, goedenavond. Ik vertel je zo meer over een mega deal... voor dart-sensatie Luke Littler. En deze zometeen op cue. Ontdek de unieke collectie zonvakanties van Eliza Was Here...